10 uur Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De grote reorganisatie bij PostNL ligt zeker enkele maanden stil. Het bedrijf wil eerst de bezorging weer op orde brengen. Door de reorganisatie van het sorteerproces steeg het aantal vertraagde poststukken vorige maand van 100.000 naar 1,2 miljoen. Inmiddels is het gedaald naar 200.000, nog altijd twee keer zoveel als normaal. Daarmee slaagt PostNL er niet in de wettelijke norm van 95% bezorging binnen één werkdag te halen. Vooral in de regio's Den Bosch en Utrecht, waar de reorganisatie begon... is de post vaak drie tot vier dagen te laat. Ook spoedpost is niet altijd op tijd. De ondernemingsraad van PostNL drong erop aan om de reorganisatie stil te leggen. En daar geeft het bedrijf nu gehoor aan. In Pakistan zijn tientallen ontsnapte gevangenen vrijwillig teruggekeerd naar hun cel. Ze gingen er gisteren vandoor toen taliban-strijders de gevangenis aanvielen. In totaal namen 384 gevangenen de benen. Van hen zijn er nu 53 uit eigen beweging teruggekeerd. Ze zeggen dat ze helemaal niet wilden ontsnappen... maar dat ze door de Taliban daartoe werden gedwongen. Anders zouden ze worden doodgeschoten. Elf andere ontsnapten zijn door de Pakistanse politie aangehouden. Naar ruim 300 gevangenen wordt nog gezocht. De nalatenschap van Ramses Shafi wordt in bruikleen gegeven... aan de Universiteit van Amsterdam... Het Ramses Schaffi Fonds heeft samen met de afdeling bijzondere collecties van de UvA een selectie gemaakt. Die bestaat uit onder meer brieven, foto's, tekeningen, schilderijen en bandopnamen. Ook een vleugel waarop Shaffi veel van zijn liedjes componeerde wordt in de selectie opgenomen. De spullen worden bewaard in het depot van de universiteit en zullen beschikbaar komen voor onderzoekers en voor tentoonstellingen en presentaties. Vorige week meldde het TV-programma RTL Boulevard nog dat de hele collectie zou worden geveild. Het Ramseshaffi Fonds noemt dat een vervelend misverstand. Het weer, vannacht overwegend helder met op veel plaatsen lichte vorst. Morgen begint droog met in het oosten nog wat zon. Later op de dag vanuit het westen regen. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. U bent alleenstaand en geniet van uw AOW-pensioen.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 Langs de lijn, met Twan van Peperstraten. Bijzonder goedenavond. De Olympische Spelen komen steeds dichterbij. We tellen af en het betekent ook dat kwalificatie voor de sporters ook steeds spannender wordt. De meesten doen dat op het veld, de baan of in het bad. En anderen proberen het in de rechtszaal, zoals turnster Celine van Gerner. Nou ja, ik ga natuurlijk voor het hoogst haalbare en dat is de Olympische Spelen in dit geval. En uh, ja, daar hoort dit helaas bij. Bokser Peter Mullenberg probeerde het via het Olympisch kwalificatietoernooi... maar strand al in de eerste ronde. En daardoor blijft de verloren finale van Orhan Delibas in Barcelona... de laatste Olympische bokswedstrijd met een Nederlandse deelnemer. Maar de tijd voor de knockout die ontbreekt. 9 seconden, 8 seconden, dat zal niet meer gaan. Het zal zilveren worden voor Orhan Delibas. En gisteren werd in Limburg de Amstel Goldrace gereden. Het grootste gedeelte van het parcours zien we in september terug... als het WK op de weg daar wordt gehouden. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. En daarom duiken we met fotograaf Tony Stroeken in de geschiedenis van het WK in eigen land. En daarbij komt ook de bekritiseerde overwinning van Jan Raas aan bod. Kritiek die niet terecht was. Ik vond het een beetje, een beetje onrechtvaardig wil ik niet zeggen... maar het was in die trend, anderen deden het ook... En Jan had het bijna dus in zijn kop gekost. En verder kijken we vooruit naar de halve finale in de Champions League van morgen tussen Bayern München en Real Madrid. En we praten met Michel Butter over zijn marathon in Boston. Kortom genoeg te doen tot 11 uur in Langste Lijn. Maar we beginnen met waterpolo. De Nederlandse vrouwen, nog altijd regerend olympisch kampioen... zijn nog steeds niet zeker van de speling in Londen. Oranje speelt deze week het olympisch kwalificatietoernooi... in Trieste in Italië. En de vrouwen hebben hun tweede poolwedstrijd... met 11-11 gelijk gespeeld tegen Canada. Mieke Cabout leek Oranje 30 seconden voor tijd de zegen te bezorgen... met haar vierde treffer. Maar Canada kwam enkele seconden voor tijd alsnog langzij. Aan de telefoon Mieke Cabout. Mieke, goedenavond. Vlak voor tijd voorkomen en dan toch nog gelijk. Wat is het gevoel dat over eerst? Um, ik denk dat het gevoel wel een beetje domper is. Maar ik denk dat als we over de hele wedstrijd kijken... dat we tevreden mogen zijn met het resultaat. Want over de hele wedstrijd inderdaad... Canada kwam vaak een voorsprong. Uh, jullie liepen enigszins achter de feiten aan. Hoe kwam dat? Um, ik denk dat we ons uh, vooral in de eerste twee parten... Uh... Nou ja, vooral tactisch een beetje hadden verkeken. En ik denk dat we dat zeker in de tweede helft van de wedstrijd gewoon echt goed als team hebben opgelost. En nou, gewoon een slimmer spelletje hebben gespeeld, waardoor we ook nou ja, een keertje de voorsprong konden pakken. En ja, helaas in de laatste vier seconden eindigt het dan toch in een gelijkspel. Topscorer met vier doelpunten van Oranje. Doet dat je het? Uh, ja, natuurlijk doet het je wel iets. Uh, maar ik denk dat we vooral uh, nou ja, als team op een gegeven moment beter gingen spelen en dat ik dan uh, nou ja, de goals mocht afronden, dat is alleen maar mooi. Maar ik denk dat er zeker ook uh, van de andere meiden heel veel uh, voorbereidend werk uh, verricht is. Keurig antwoord, keurig geantwoord. <laughs> <laughs> um, eerste wedstrijd ruim gewonnen van Brazilië, nu dan gelijk. Het doel is duidelijk. Hoe gaan jullie dat doel bereiken? Nou, ik denk dat we uit allebei de wedstrijden, dus zowel de wedstrijd gisteren tegen Brazilië... ondanks dat het natuurlijk een hele grote uitslag is en ook de wedstrijd vandaag... dat we er gewoon als team een heel goed gevoel aan overgehouden hebben. En uh, ja, ik hoop dat we gewoon op deze manier kunnen doorstomen richting die kwartfinale. En uh, we hebben dan nog morgen de wedstrijd tegen Kazachstan en de wedstrijd tegen Griekenland uh, donderdag... om gewoon dat goede gevoel vast te houden. En dan heb ik er alle vertrouwen in uh, dat we vrijdag gewoon echt een goede wedstrijd gaan spelen in die kwartfinale. Ja, want daarover gesproken. Uh, het wordt sowieso een sterke tegenstander. Hongarije... Rusland, Italië, Spanje. Um, heb je nog een voorkeur? Um, ik denk dat we... Nou ja, wel een voorkeur hebben. Maar ik denk dat die voor elke en misschien zelfs voor de coach... en voor de begeleiding wel een beetje verschilt. Uh, persoonlijk zou ik liever niet tegen Rusland spelen... maar ik hoorde ook meiden zeggen dat ze... Nou ja, Italië liever wat meer uit de weg gaan... omdat dat het toch een thuisspelende land is. Um, maar uh, ja, we, onze voorkeur zou uitgaan naar Spanje... maar ik denk dat uh, nou ja, Spanje ook in de laatste weken... nou ja, drie weken geleden nog heeft laten zien... dat ze een belangrijk toernooi op hun naam kunnen schrijven. Dus uh, ik denk dat alle vier uh, de tegenstanders... Uh, nou ja, echt dat het een wedstrijd uh, waar we aan gewaagd zijn... dat het gewoon... Uh, een moeilijk spot gaat worden doet een beetje denken aan de spelen hè? vier jaar geleden toen ook in de, de kwart winnen van italië uh, neem, neemt de spanning ook echt toe bij jullie uh, nou ja, we proberen het natuurlijk allemaal wedstrijd voor wedstrijd te bekijken. We zijn nu vooral gefocust op de wedstrijd tegen Kazachstan morgen. Zeker omdat we vandaag een gelijk spel hebben neergezet... zal het onderling doel zal ook belangrijk gaan worden. Dus ja, we zullen ook dit soort wedstrijden gewoon echt super serieus moeten nemen. Maar ja, ik denk natuurlijk dat de spanning naarmate vrijdag dichterbij komt... dat het wel langzaam, uh, langzaam opgebouwd zal worden. En uh, ja, daar proberen we allemaal natuurlijk zo goed mogelijk mee om te gaan. Lekker verder groeien in het toernooi. Veel succes komende week. Mieke, dank je wel. Hartstikke bedankt. Dag.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 Vier jaar geleden een hit voor Tom Helzen, Sun in Her Eyes. Ruim een maand nadat de KNGU een kort geding verloor... van Jeffrey Wammers staat de Bond weer voor de rechter. Dit keer sponde de Turenster Salien van Gerner een zaak aan. Zij is er niet mee eens dat de bond Wyoming Marcella... heeft voorgedragen voor de Spelen. Edwin Cornelissen was bij die zaak in Zutphen. Edwin, goedenavond. Goedenavond, van. Jij was bij die zitting in de rechtbank. Hoe was de sfeer daar? Ja, het was uh, voor een hoop mensen daar aanwezig een soort van déjà vu. Hè. Twee maanden geleden zaten we in uh, precies dezelfde zaal... bij precies dezelfde rechter met precies dezelfde bond... en alleen een andere turner, Jeffrey Wammes... Uh, die uiteindelijk deels in het gelijk is gesteld. En uh, ja, dit keer zat er dan alleen een turnster, Celine van Gerner. Eenzelfde rechter, was dat toeval of uh, is, is het een rechter gespecialiseerd in turnzaken? Ja. Nou, inmiddels wel in ieder geval. Ja, ik geloof in dit geval dat het toch wel uh, toeval is, want zoveel turnzaken hebben ze nou ook weer niet bij de rechtbank in uh, Zutphen. Maar het is op zich wel curieus natuurlijk. Hè. Hij moet zich over dezelfde materie buigen hè. en uh, zijn vonnis in de vorige zaak neemt toch een prominente rol in, in deze zaak. Dus dat is wel opmerkelijk. Edwin, jij sprak er ook met de hoofdpersonen, met topsportmanager Hans Schootjes en allereerst de turnster zelf. Celine van Gerner, ja, dat is weer een heel ander soort wedstrijd dan dat je gewend bent, hè? Ja, klopt. Uh, ja, en weer een ervaring rijker zou je wel kunnen zeggen.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 Kijken wat de rechter er nu van gaat zeggen, want dat hebben we ook aangegeven hier. In eerste instantie was de strekking van: nou ja, het is sport, ik zal ermee moeten leren leven. Wat is de kentering geweest? Klopt, nou ja, um, Jeffrey die gooide natuurlijk direct al een zaak er tegenaan. En uh, nou, wij hadden eerst zoiets van uh, even afwachten hoe dat loopt. En toen de uitslag van hem is geweest, ja, kon ik eigenlijk niet anders, of nou ja, het kon natuurlijk wel, maar ja, was dit een logische stap voor mij. Ja. Um, de bond zegt, het zijn twee volstrekt andere zaken. Maar jij ziet dat dus anders? Ja, ik vind dat, het, uh, ja, dat je het wel met elkaar kan vergelijken. En dat het gewoon bij beide de beslissing te vroeg is genomen. Het is afwachten hè, wat het nu gaat worden. Wat denk jij nou? Ga je naar de Spelen of niet? <laughs> nou ja, dat, uh, dat zullen we over een week horen. Ja. Het is natuurlijk een vervelende strijd. Want ja, jullie zijn wel collega's, Weyomi en jij. Hoe gaan jullie daarmee om? Eigenlijk wel goed. We afgelopen week hebben we elkaar nog gezien. En het was eigenlijk gewoon normaal. En... Ja, ik hoop dat zo te houden. Want ik las eerder in de NU-sport hè, dat Wyoming zei, ja, eigenlijk door zo'n rechtszaak, dan, dan merk je toch dat het contact minder wordt. Hè? Maar jullie hebben het een beetje, hebben je het erover gehad eigenlijk met haar? Klopt, het contact was inderdaad wel uh, gewoon even, ja, niet. Maar uh, nee, we hebben het niet uitvoerig erover gehad, nee, maar wel gewoon met elkaar normaal omgegaan. Ja, dus uh, ja, hoe het ook afloopt, het, het wederzijdse respect dat blijft. Ja, van mijn kant wel. Ja, we horen van uh, Céline van Gerner hoe ze hier staat. Uh, hoe staat Hans Schootjes hier als uh, de topsportmanager? Nou, het is natuurlijk nooit plezierig om uh, in een rechtszaal uh, iets te moeten beslechten... Uh, waar sporters normaal gesproken natuurlijk uh, in een sporthal of in een zwembad... of om, op een atletiekbaan uh, tegen elkaar uh, in het strijdperk uh, treden... om uh, uit te maken wie de beste is. Um... Je had natuurlijk ook kunnen zeggen als KNGU, nou ja, gezien het vonnis in de zaak Wammes, trekken we beide voordrachten in. Zowel die bij de dames als die bij de heren. Dan hadden we hier niet gestaan. Nou, de kern van datgene wat uh, onze adviseur betoogd heeft uh, vanochtend, is dat beide zaken niet vergelijkbaar zijn. Dus in die zin uh, hebben we ook niet uh, overwogen om, om dat te doen. Twee rechtszaken in twee maanden tijd. Er komt een EK aan. Wat doet dat met de verstandhouding tussen bond, topsportcoördinator... en de turnsters en turners? Nou, met beide uh, topsporters uh, heb ik uitstekende contacten. Er is ook geen enkele sprake van hard feelings of, of, of oudzeer of wat dan ook. Uh, we snappen denk ik uh, heel erg goed in welke situatie we verzeild geraakt zijn. Ik heb uh, voor, voor, voor beide sporters uh, zeer veel uh, respect. Ik vind het voor beide heel vervelend dat deze situatie aan de orde is. En zal gewoon ja, op basis van, van een uh, integere insteek en, en, en een, uh, een, een, een goede topsporthouding. Uh, deze situatie onder ogen blijven zien en uh, uh, eerlijke beslissingen nemen, of, of de eerlijke beslissing die genomen is, uh, bekrachtigen. De gedachten gingen dus terug naar de zaak Wammers. Je zei het al, een déjà vu. Uh, was dat ook bij de behandeling van de zaak het geval? Ja, dat was absoluut het geval. Sleen uh, van Gerne die ziet juist door die uitspraak in de zaak Wammes kansen voor zichzelf. En uh, dat is dan ook wat de advocaat van van Gerne beargumenteerde dat de bond te vroeg is met de voordracht van Marcela, want er komen nog een aantal World Cups, er komt nog een EK. Die moeten ook meegewogen worden als het gaat om uh, ja, wie nou de medaillekandidaat is, want daar gaat het om. En daarbij van Gerne moet ook nog vormbehoud tonen. Dat moet ook tijdens die toernooien gebeuren. Kortom, te vroeg die voordracht is. Uh, de argumentatie van Kamp van Gerner, zoals we dat al zeggen. Maar het advocaat van de bond is daar absoluut niet mee eens. Wat kon hij er tegenheen brengen? Ja, precies, Hij zegt dus inderdaad dat het verschillende zaken zijn. Hè, die van Wammes en die van, uh, van Gerner. Uh, dat het over turnen gaat is wat hem betreft het enige wat overeenkomt. Het zit hem volgens de bond hierin. Marcela heeft aan alle eisen, alle kwalificatie eisen voldaan. Dus inclusief vormbehoud. Epke Zonderland uh, die moest ten tijde van de zitting nog voor een behoud tonen. Uh, omdat er voor Marcela geen uh, voorbehoud meer gold om uh, ja, de weg vrij te maken om naar de Spelen te gaan, stond het de bond ook vrij om haar voor te dragen voor de Spelen, is de argumentatie. En dat doet de bond niet omdat zij als enige aan de eisen heeft voldaan. Dat doet de bond omdat ze in Marcela echt de medaillekandidaat of de finale kandidaat zien, want dat is reëler. Maar omdat zij dus aan alle eisen heeft voldaan, wijkt die zaak af van die van Epke Zonderland, zegt de bond. En de centrale vraag is dan, wie heeft er gelijk? Wat denk jij? Nou, de rechter moet zich er natuurlijk over buigen. En het gaat natuurlijk weer over hoe het uh, precies staat geformuleerd... wat er uh, volgens de letter nou uh, helemaal in staat. Maar als je het vonnis in de zaak Wammes goed leest... dan lijkt het er een beetje op dat er goede kansen zijn voor uh, Celine van Gerder. Want in dat vonnis gaat de rechter in op de vraag... hoe je nou afweegt wie er een medaillekandidaat is. In de procedure van de bond staat dat de resultaten van de afgelopen WK's... EK's, World Cups en het test-event uh, kunnen worden meegewogen. Waarbij dan ook de meest recente resultaten het zwaarst zullen tellen. En dat is een cruciaal iets. Want daarop zegt de rechter in zijn vonnis... gezien dat laatste, kan de KNGU haar definitieve voordracht pas doen... nadat het komende EK en de wedstrijden in de World en de Challenger Cups zijn afgerond. En anders had de bond moeten motiveren waarom die wedstrijden er niet meer toe doen. Nou, als je die passage in het vonnis leest... dan zie ik niet in waarom je dat niet kan projecteren op de zaak van Celine van Gerner. Want ook voor haar geldt dat ze nog heel veel kan presteren... tijdens dat EK en tijdens die World Cups. Dat heeft ze een aantal weken geleden laten zien. Tijdens een Challenger Cup in de Kotboos waar ze zilverpast pakte Op de brug, dus ze is een wereldtopper, dat heeft ze bewezen. Uitspraak, dus volgende week. Edwin, dankjewel. Graag gedaan, van. I'll back her net rains, Screw England. screw the they and they We travel in vain But the dreams are the same So look at the heroes in the Liverpool rain. I'll stick by you forever, it'll do Travel the houses, soothing the pain. Putting a smile on my face once again. So look at the heroes in the Liverpool rain. Always rain. Stuck in a van. To be honest, man, well, I don't give a damn stuck in this mood and to be honest again but it kind of feels good though my back hurts, and it rains it rains and it rains screw england well we'll be the young and insane because it's part of the game but the dreams are the same are the same always the same so look at the heroes Stick by. Stick by you forever. He didn't do it in vain. Oh no, never in vain. Purple Rain, van het gelijknamige album. Vorige week op de 3FM Awards nog uitgeroepen... tot beste album van het afgelopen jaar. Gisteren bij de Marathon van Rotterdam probeerden Koen Rijmakers... en Miranda Boonstra zich al te plaatsen voor de Spelen in Londen. Het lukte ze allebei net niet. Maar er was nog hoop op een andere Nederlander... op de Olympische Marathon, Michel Butter. Hij liep vandaag de Marathon van Boston... om daar een ticket voor Londen te bemachtigen. Michel, goedenavond. Goedenavond. Is het gelukt? De Olympische Ticket bemachtigen? Nee... Nee. Dat is niet gelukt. Nee, Hoeveel hoe, hoe zat je daarnaast? Uh, nou ja goed, ik, ik eindigde top vijf uh, ja, en Er zat een, een limiet aan uh, van 2-12. En uh, ja, dat is niet gelukt. Nou Dan had, uh, had ik moeten winnen vandaag. Ja, want je, uiteindelijk was je wel de beste Europeaan daar in Boston. Ja, uh, ja klopt, klopt, klopt. Dus in ja. ieder geval goed gelopen. Het wordt gezien als een de, van de moeilijkste marathons in de wereld. Waarom heb je geprobeerd daar de limiet te lopen? Uh, nou ja, goed, dit, dit was een, een, uh, een mogelijkheid om me te kwalificeren voor Olympische Spelen. Uh, een van de grootste marathons ter wereld, uh, twee, er waren twee major marathons, Londen en Boston, uh, om me te kwalificeren en, en ja, we besloten in Boston, voor Boston dat te gaan doen. En, uh, ik dien er dan een top 8-plasering te halen op een schone uh, lijst. En uh, ja, Ik moest ook onder de 2 uh, daarvoor lopen. Ja, Boston wordt gezien als, als, als een marathon waar, waar allerlei wereldtoppers komen. Dus ja, als je daar in de topachters gewoon kunt eindigen... Um, ja, dan uh, geeft je aan uh, dat je naar de Speler kan. Ja, en wat dacht je gisteren toen je het uh, weerbericht zag? Nou ja, dat, dat, dat, die 2012, dat ik die dat 2-12 uit mijn hoofd kon zetten. Uh, ja, onze tactiek uh, werd dus eigenlijk... Ja, dat, het wat voornaamste nogmaals was dat ik zo hoog moest mogelijk eindigen. En uh, ja, vanwege de warmte hebben we toen gezegd van... Uh, Michel, uh, gaat ga, ga, ga strijden voor die plek. En, uh, ja, ik heb, ge, heb gevochten voor wat ik waard was. Ik heb, uh, ik heb, dat was, dat was. Uiteindelijk was het een fantastische ervaring. Ik heb regelmatig het tempo uh, hoog gehouden... Uh, ja, om, om, om, ...om toch ook uh, mijn concurrenten uh, ja, af te tasten. En, uh, ja, ik zag de jongens wereldtoppers om me heen die het zwaarder hadden dan dat ik het had. En, en, dat was natuurlijk een hele gave ervaring. En uiteindelijk, uh, ja, Haalde ik meerdere wereldtoppers in of zag ik ze voor mijn voor mijn, voor mijn neus uitstappen. En uh, ja, ik wist wel dat ik bezig was met een uh, met een, met een topprestatie. Ja, want een van even die wereldtoppers was ook uh, Jeffrey uh, Moutai, de, de man die nog die fabelachtige tijd van 20302 liep. Ja, klopt, klopt, klopt. Ja, ja. ja. Die, uh, die stapte rond, uh, rond 30 kilometer uit. En uh, ja, ik had uh, ook wel vrij snel op een gegeven moment uh, werd wel versneld bij 25 kilometer. ik had onder andere. Ja, Geberen Mariani, nou ja, dat, is, dat is ook een van de grootste atleten ter wereld. En om uh, ja, die te passeren, dat, uh, dat is dan wel uh, ja, een enorm een goed gevoel zeg maar, als, je, als je daarmee bezig bent. Ja, hoe had je je voorbereid, voorbereid trouwens op deze marathon? Ja, ik ben, uh, ik ben in, eigenlijk ben ik een aantal maanden al, uh, al van huis, heel even thuis geweest. Uh, ik heb eerst in, in Kenia een maand voorbereid ben met mijn team. En volgens heb ik een maand lang in een in kant gezeten van, uh, van Michel Boeting, wat deze onze teammanager is. Okay. En uh, ja, daar heb ik met Keniana getraind een maand lang. En ja, ik ben net uh, vijf weken in Mexico geweest. Dus uh, ja, we hebben alles op alles gezet om, uh, om, om, om, be om de beste Michel Boeter ooit aan de stad te krijgen. En dat was gelukt. En ik heb ook me, ja, weer weer flinke stad gezet en betere prestatie in ooit geleverd. Dus, uh, ja, het is, het is, uh, wat dat betreft uh, zit ik hier wel met trots uh, ja, um, ja, uitgesprekt op, op mijn bed. Ja, nou, dat is goed om te horen. Maar ja, die, ja. die, maar die limiet. Uh, gisteren hoorden we al, uh, die limiet is keihard. -kei Daar hadden natuurlijk Koen makers en Miranda Boonstra ook al mee te maken. Jij nu ook. Is, is er nog kans op clementie van de Atlantiek Unie? Ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet van. Kijk, uh, ik... Uh, Kijk, wat ik heb gedaan is, ik heb alles gedaan om, om hier een topprestatie te leveren en dat, dat, dat heb ik zelf in de hand uh, gehad, mijn vorm wat dat betreft en, uh, en ook uh, alle keuzes die we hier naartoe hebben gemaakt. We hebben heel bewust gekozen voor deze marathon. Kijk, de omstandigheden had ik vandaag niet in de hand, maar ik heb min ook uh, de, de, de beslissing van de NOC-NSF of de atletico niet in de hand en uh, ja, ik, ik weet niet waar ik vanuit kan gaan. Ik, uh, ik zit hier met trots. Ik, ik heb in, de, in een van de grootste marathons, de grootste individuele sport ter wereld, uh, ja, ben ik zevende geworden. En dat is het enige wat ik kon doen vandaag. Daar feliciteer ik je nogmaals van harte mee, Michel, met die zevende plaats. En, en laten we hopen dat de Atletiek Unie en NOC even in ieder geval nog even met elkaar gaan praten. Om te kijken of er iets te doen is aan de limieten. We wachten het af. Dankjewel, Michel. Jo, oké, okay, graag gedaan. Gaan wij meteen door met iets heel anders. Ja, uh, het gaat weer over de Olympische Spelen, weer over kwalificatie. Want Nederland zal in ieder geval ontbreken op het Olympische bokstoernooi voor mannen daar in Londen. De vrouwen, ja, die zijn waarschijnlijk wel vertegenwoordigd. Peter Mullenberg was bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Turkije nog de enige kandidaat voor ons land. Maar al in de eerste ronde was het avontuur voor hem voorbij. In de categorie tot 81 kilogram verloor hij van de Italiaan Simone Fiori. Peter, goedenavond. Goedenavond. Hoe groot is de teleurstelling? Heel goed, die is echt heel goed. Ik, uh, ja, ik, ik baal zeker natuurlijk. vooral omdat ik gewoon erop vanuit was gaan dat ik me gewoon zou kwalificeren. Hier. Ja, en dan uh, dan je met een punt, wat echt volledig onterecht is. Het was echt onterecht. Ja, dat, dat gebeurt vaker, maar dat het gebeurt op een kwalificatie dat maakt het heel zuur. Maar vertel eens even iets meer over die partij gisteravond. Doe, uh, was, was hij zo goed, die Italiaan? Nee, helemaal niet eigenlijk. Hij was wel goed, natuurlijk hij was wel goed, hij, was, hij hoorde bij de beste vijf van Europa in 2011 uh, dus ja, hij was, hij was wel goed, maar ik was beter. En dat was ook heel duidelijk te zien, want na de tweede ronde sta ik één punt voor. En de derde ronde kom ik eigenlijk nog duidelijker door met duidelijke treffers. En ja, die, de wedstrijd kon ons eigenlijk niet meer onlogen. Uh, ja, hoe, hoe zeg je dat, uh, die kon ons eigenlijk niet meer onglippen. We, we hadden gewoon moeten winnen. En, dus de bel gaat naar de laatste ronde. En uh, ja, ik loop al blij terug naar de hoek van ja, nou die hebben we binnen. En uh, handschoen af, kap af. Ik loop naar de schuifrechter. En dan wordt, uh, wordt de, je tegenstander als winnaar uitgeroepen. En wat denk je dan allemaal? Ja, dan, ja, dan zat je door de grond. Ja, je, je, je, kunt alleen, je, je kunt echt alleen maar huilen. Je, je kunt echt wel janken. Dat je gewoon. Je, je denkt dat je, hem hebt, dat je hem binnen hebt en het is gewoon klaar. Het is gewoon einde toernooi. Ja. Echt, ja, alleen maar teleurstelling. Eenmaal teleurstelling. Teleur teleur Kun je jezelf nog iets verwijten? Ja, dat probeer je uit uiteindelijk altijd wel. Dan is het, het beste, ja, als ik misschien dit had gedaan, of als ik misschien dat had. gedaan, Maar ik heb zo goed ik heb kunnen doen, heb ik, uh, ik geboxt En het, het was ook gewoon echt een goede partij van mijn kant. Dat, dat voel je als bokserzende. Dat dingen lopen en dat je duidelijk treffers maakt. En, ja, maar als die niet gewaardeerd worden, ja, dan, dan wordt het een lastig verhaal. Ja, want je bent nu 24. Uh, we spelen over vier jaar. Is iets te ver weg? Ja, het is heel ver weg ja, natuurlijk. Het is wel nog steeds haalbaar. Ik bedoel, ik ben nog jong, ik ben uh, 24. Inderdaad, ik kan tot mijn 35, of 34, dan mag je boksen. Dus ja, het is al wel haalbaar, maar het is ook een... Uh, het is in Nederland heel slecht gesteld met de boksen natuurlijk. En ja, het, het zit er nu, voor mij is het nu gewoon echt een domper en... Ja, ik, uh, ik weet niet, zeg maar op dit moment heb ik, weet ik nog niet zeker of ik wel meer door ga, ja of nee. En uh, dat is ook meer, ja, je moet weer alles geven, weer vlevens voor gaan. En je krijgt niet de optimale hulp uh, van de boxfond die, die je moet krijgen om bij de top te horen. Want ik, ik heb zelfs begrepen dat je op dit moment nog in Turkije bent en ook moet blijven, hè? Ja, ja ik, tot, zondag of, tot zondag ben ik hier nog. Tot zondag nog, dat is dus, gewoon bijna een week. Ja, een hele week, ja, ja. Maar, maar waarom? Dus dat waarom? Maakt het is niet makkelijker dan. Uh, ja, dat, dit, dit, we hebben, zeg maar, de voor heeft tickets uh, betaald voor ons en dat is. Uh, en de terugreis is pas zondag. En daar moeten we gewoon op wachten. Maar je, je kunt er een, kunt er een, een ticket uh, wel verplaatsen? Voor uh, mij niet. Voor mij is het wel, ge, wel gevraagd of geprobeerd, maar. Uh, dat, is, uh, dat, dat gebeurt niet vaak dat was dat En dan zit je dan helemaal in je eentje teleurgesteld? Ja, inderdaad. ja. Teleurgesteld en uh, ja, juist de boksen kijken, dat maakt het eigenlijk alleen nog maar erger. Want ja, je, je, weet gewoon, ja je, ziet, je ziet die mensen winnen en natuurlijk gun je dat ze winnen hoor, dat is niet daarvan. Maar ja, je weet gewoon dat je erbij hoort en dat je ook gewoon gekwalificeerd hoort te worden. Maar ja, dat mocht niet zo zijn. Peter, ik wens je veel sterkte daar en uh, uh, ja, probeer nog een klein beetje uh, genieten, de zonnige kant van het leven te zien. Ja inderdaad, ja je moet wel echt. Het leven gaat gewoon verder, dus eh. Uh... Dankjewel. Geen luis. In 1979 een dikke hit voor Chaka Khan, I'm Every Woman. Zometeen kijken we vooruit naar de halve finale in de Champions League... tussen Bayern München en Real Madrid. Eerst iets heel anders. Een dag na de Amstel Goldrace was de wielerwereld opnieuw present in Valkenburg. Er werd een fotoboek gepresenteerd over de historie van het WK wielrennen in Limburg. En dat is geen toeval, want in september zal de titelstrijd opnieuw in die provincie worden afgewerkt. Vijf maal eerder was Limburg al gastheer van het WK in 1938, 1948, 1967, 1979 en in 1998. Gio Lippen sprak vanmiddag met de maker van het boek met Tony Stroeken, een fotograaf dus. Die Tony Stroeke, dat is niet zomaar een fotograaf. Tony Stroeke is jeugdsentiment vooral. Jaarboeken van het wielrennen, de jaren 60, eind jaren 60, begin jaren 70. Prachtige foto's, vaak zwart-wit. Tony Stroeke maakte zijn eerste foto al op 11-jarige leeftijd op de Kouberg van het wielrennen. Ik was leerjongen bij een bekende fotobureau van destijds. Fotobureau het, het Zuiden uit Maastricht. Eh, ik was in de week op school en zondag fotografeerde ik in opdracht van het bureau eh, plaatjes van kleine sportwedstrijden. Op een gegeven moment kwam het wereldkampioenschap eraan in 1948 en dan ging eh, het bureau met zoveel mogelijk fotografen. ...naartoe om zoveel mogelijk materiaal te krijgen. Omdat dat voor Limburg het grote topevenement was, direct twee jaar na de oorlog. Uh, wij hebben toen met vijf fotografen hier gewerkt. waar Ik mocht onder het motto, laat dat jongetje maar mee fotograferen. Misschien maakt hij wel een paar foto's die bruikbaar zijn en dan kunnen we die gebruiken. Een man dus met passie voor fotografie. Het boek gaat voornamelijk over de vijf wereldkampioenschappen die ooit in Limburg werden gehouden. Heel lang geleden, jaren 30, jaren 40. En uiteindelijk dat kampioenschap in de jaren 60, 1967, het kampioenschap van Jan Jansen. Hij werd alleen geen wereldkampioen, hij werd op de streep geklopt door Eddy Merks. En er hoort ook nog een bijzonder verhaal bij. Nou, uh, ik ben Nederlander en een hele grote wielerfan. En ik had drie maanden van tevoren Eddy Merckx hier naar Heerlen gehaald, omdat ik uh, in de Tour de France en overal uh, in de grote wedstrijden Eddy Merckx fotografeerde in die tijd. Hij had al twee keer Milan-Sarimo gewonnen, Waalse Pijl, Gent-Wevelgem en uh, ik weet niet hoeveel wedstrijden al. En ik had Eddy gezegd, uh, ik weet de parcours in Heerlen en ik weet dat jij wereldkampioen wilt worden als je geïnteresseerd bent, wil ik je wel het parcours laten zien. En dan maak ik foto's. Die foto's hangen hier op de expositie, staan ook in het boek. En eh, toen vier maanden later de beslissing in de eindsprong ging en Eddie Merckx, die ik zelf naar het parcours had gebracht, wereldkampioen geworden, toen had ik een tweeledig gevoel. Van de andere kant, Jan Jansen, Nederlander, een grote fan was ik van hem. Was. Eh, eerste Nederlandse toerwinnaar. Die verliest de wereldtitel met 10 eh, centimeter. En Eddie wordt wereldkampioen. en nu wel met Jan Jansen. Het is Eddy Merckx, die eerste, is, Jan Mansen, tweede en de jaar uit Science, Zo ongeveer heb ik de uitslag gezien. Maar wel een gouden foto, hè? die kop van Eddy Merckx, die ultieme jump. Ja, dat is een foto geweest. Die heeft Eddy meteen na het wereldkampioenschap duizend uh, postkaarten van laten drukken. En die gaf hij overal, ook in Italië, Singeerde hij die en gaf hij die, die uit. Hij vond dat een, uh, een foto die voor zijn hele leven altijd in de herinneringen is gebleven. Het was zijn eerste wereldtitel. Turo op kop, Jan Raas, hij heeft een geweldige kant. Gelooft u mij, hij heeft een geweldige kant. Daar komen ze, Jan Raas, ongelooflijk. Jan Raas, wereldkampioen, Dietrich Turo, tweede... Nieuwe Nederlander wereldkampioen. Geweldig gedaan. Hij kan het bijna niet geloven, Jan Raas. Nederland heeft opnieuw in opvolging van Gerry Kneteman een wereldkampioen. Jan Raas. Dat was misschien wel het meest besproken wereldkampioenschap. Het meest hectische wereldkampioenschap. De titel van Jan Raas. In 1979 op de Kouwberg. Een tumultueuze sprint. En daarvoor heel veel gedoe. Jan Raas zou geduwd zijn door zijn ploeggenoten... aan de broek omhoog getrokken zijn, de kouwberg op. En dat mocht natuurlijk niet. Nou, eh, Jan is inderdaad eh, naar boven getrokken door ploegmaten. Maar, daar moet ik wel bij vertellen... ik had al de Ronde van Italië... toen, eh, geloof al zeven, acht keer gefotografeerd door de Frans. Dat was in die tijd eh, heel normaal. Dat ploegmaten, hun kopman, met zo weinig mogelijk energie... De berg optrokken, want de Italianen hebben dat in hetzelfde wereldkampioenschap in Valkenburg... met Francesco Moser destijds ook gedaan en met het Maar daar krijgde niemand na. En de Nederlanders, nou ja, Jan was de gedoodvergde favoriet. Omdat hij favoriet was, zeiden ze, ja, hij wordt de kookberg opgetrokken. Dus dat is, ik vond het een beetje... Een onrechtvaardig wil ik niet zeggen, maar het was in die trend. Anderen deden het ook. En Jan de had het dus bijna in zijn kop gekost. Maar dan hadden we ook nog een WK in 1998, de moderne tijden. Leontien van Moorsel werd wereldkampioen bij de vrouwen op de tijdrit. Maar bij de mannen, iedereen keek naar Michael Bogert, maar het werd Oscar Kamenzin. Michael is geklopt. Ondanks het oorverdovend applaus is onze landgenoot verslagen... door die domme tegenslag die hij kreeg in de laatste ronde. En hier is de wereldkampioen. Hij heet Oscar Kamenzien. Die jongen heeft in die wedstrijd het zeker niet gestolen. Maar Michael, specialist van de Kouwberg, mogen we wel zeggen... die eh, lekke bandwijd in de laatste ronde... had volgens mij heel, heel zeker op het podium gestaan. Komende herfst in Valkenburg moet het opnieuw gaan gebeuren. En opnieuw kijken we weer naar Nederlanders. Want ja, ze hebben wel een jump, maar in de Amstel Race zien we er niks van. Ik denk dat uh, Wout Poels, die dit normalitair uh, heel goed kan... bewezen dat hij op uh, hele zware aankomsten met enorme stijgingpercentages... buitengewone resultaten heeft gemaakt tegen de complete wereldtop. Hij heeft ook een explosie in zijn benen. Maar gisteren uh, zag ik op de, op de tv dat hij uh, zijn dag niet had. Hij, hij voelde zich niet lekker. Hij was ondermaat. Onder maar als een goede Wout Poels op, op de Kouwberg in het wereldkampioenschap... moet hij volgens mij capabel worden geacht om in de eerste tien misschien wel op een podium te belanden. Sta jij er op die dag met een fototoestel of zonder fototoestel? Dat is dan een grote vraag. 64 jaar later nog een keer met de camera staan... Het zou voor mij toch uh, onvergetelijk zijn. Limburgse fotograaf, Limburgse renner die wereldkampioen wordt in Limburg. Kan niet mooier? Dat zou natuurlijk de limit zijn. Trouwens, het is de vijfde keer dat Valkenburg op de Kouwberg het wereldkampioenschap krijgt. Er is geen één stad in de hele wereld die dat kan navertellen. Niemand heeft dat ooit gedaan. Kopenhagen dacht ik vier keer, maar Valkenburg wordt dan voor de vijfde keer. Tony Stroeke, niet zomaar een fotograaf. Een bijdrage was dat van Geo Lippens. En van 15 tot 23 september dus dit jaar het WK wielrennen in Zuid-Limburg. Gisteren werd daar de Amstel Goldrace gehouden en toen viel hij daaruit, Cadel Evans, hij leidt dit jaar de Waalse pijl en Luik Luik aan zich voorbij gaan. Australië heeft last van een bijholte ontsteking en moest gisteren al opgeven in die Amstel Goldrace. Evans wil zich sparen van de Ronde van Romandie, omdat hij zich hierin wil testen voor de Tour de France. Muziek uit België, trigger finger en I Follow Rivers. Hello. Een heftig bandje, nu een tandje uh, rustige trigger finger. Morgenavond is de eerste halve finale in de Champions League. In München neemt Bayern het op tegen Real Madrid. En een week later volgt dan de return in Bernabeu. Jan Rolfs is al in München om verslag te doen morgen van die wedstrijd. Jan, goedenavond. Goedenavond, Sam. Waarom is dit, een beetje flauwe open deur, een wedstrijd om naar uit te kijken? Nou ja, het is uh, Robben tegen Ronaldo en het is uh, Bayern tegen Real en dat zijn natuurlijk twee grootheden in het, in het Europese voetbal. Maar uh, voor ons Nederlanders is het leuk natuurlijk dat, ja, dat, dat Robben tegen de, de grote Cristiano Ronaldo staat en natuurlijk Real met al die andere grote sterren inmiddels in, in München gearriveerd. Ja, grote halve finale in, in, in de Champions League. Dan maar even de thuisclub München, daar moeten we het er even over hebben. In de Bundesliga een oh. teleurstellende week achter de rug, wordt nu alles op die Champions League gezet? Ja natuurlijk, want in de competitie is het, af, is het afgelopen. Uh, ze verloren dus van, van Dortmund in die, in die wedstrijd waarin Robben dus de penalty miste. En vlak nadat hij die penalty miste ook nog een grote kans over het doel schoot. Uh, Dortmund won uh, door het gelijke spel van Bayern uh, afgelopen zaterdag tegen Mainz. In eigen huis 0-0, zeer teleurstellend. Nu Dortmund op uh, acht punten voorsprong, dus dat is een gelopen koers. En dat zegt men ook gewoon hardop hoor, bij Bayern uh, geen, geen kampioenschap meer. We zetten alles op, op de Champions League. Ja, en dan komt Real dus morgen op, op bezoek. En het uitgangspunt is van Bayern om geen tegendoelpunt te krijgen. Dat is een beetje een open deur, want dat wil elke ploeg altijd. Maar ja, daar hopen ze op en dan inderdaad op Ribery. Op Arjen Robben en natuurlijk op de goalgetter Gomez. Uh, en misschien Thomas Muller in vorm, die, die doorgaans achter Gomez speelt. Uh, in, in een soort schaduwrol voorin. Uh, ja, dan hopen ze gewoon een doelpunt, misschien twee, te maken. En dan is het een goede uitgangspositie volgende week in, op, op woensdag in Bernabeu te spelen. Het is natuurlijk zelden rustig daar in München. Is, is dat nu wel zo met die resultaten in de competitie? Nee, zeker niet. En natuurlijk is het teleurstellend voor voor een club als Bayern. Dortmoed voorseizoen kampioen, gaat het dit jaar ook weer worden. Eh, Bayern heeft meestal toch een abonnement op het kampioenschap. Dat is ook altijd de eis. Eh, voor elke trainer die, die bij Bayern coacht, daar weet van Gaal, alles van. Nu Heinkers dus. Maar dat gaat hem dus eh, niet lukken. Dus is het onrustig, want ja, die Champions League, de finale dus in München 19 mei, op een zaterdag. Eh, daar wil men natuurlijk eh, in die eindstijd komen. Maar als dat niet lukt, dan heeft men nog de, de bekerfinale... ook weer tegen Dortmund in Berlijn achter de hand. Maar het is een troostprijs. Alles gaat dus om de Champions League. Ja, en, en Beckenbauer is natuurlijk overal analist op de televisie... en moet dan zijn eigen Bayern altijd analyseren. Was zeer kritisch. Niet alleen tegen Robben. Hij vond dus dat Robben nooit die penalty had mogen nemen tegen Dortmund... omdat hij zelf die penalty had veroorzaakt. Dat is een gouden wet, zegt hij. Ja, Heunes uh, was zelfs boos op Beckenbauer, Bauer, dat hij toch ook niet te kritisch moet zijn. Heel veel geluiden uit de, van, van de fans, heel veel mails, heel veel Twitterverkeer. Ze zijn helemaal niet tevreden met Beckenbauer. Die moet nu ook achter de ploeg gaan staan. Kortom, dat is er weer een beetje aan de hand in Zuid-Duitsland. Eigenlijk is er altijd wat los. <laughs> absoluut, absoluut. Uh, dan even uh, de spayer, uh, Real Madrid. Uh, ja, voor hen is het wel een hele belangrijke week. Gaan ze alles op alles zetten? Kijk, uh, Madrid heeft natuurlijk een topweek. Ze spelen uh, hier in, in de Allianz Arena morgen tegen Bayern. Een halve finale Champions League. Maar dan, zaterdag in Camp Nou, de Classico tegen Barcelona. Uh, uh, Madrid nu vier punten voor. Uh, competitie duurt daar nog wat langer. Uh, vliegen ze van Barcelona, ja dan. <laughs> een excuus. Dan, uh, dan is die competitie ook weer heel spannend. En niet zomaar gewonnen. Dus um, een topweek. Vandaar ook uh, dat Mourinho wat spelers heeft gespaard. Zaterdag, afgelopen zaterdag tegen Gijon. Uh, de grote jongens uh, bleven een beetje aan de kant. Maar dan staat er staat natuurlijk toch altijd nog een heel representatief, heel representatief elftal. Het won met 3-1 van uh, Gigon. Eén keer Ronaldo weer. Um, midweeks werd er gewonnen knap in de derby tegen Atletico. Drie keer Ronaldo, hattrick. Mooie doelpunten waren dat. Ja, dus uh, Real zal er staan morgen met alle grote namen. Met bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo, absoluut. En uh, nog heel even over Robben. Uh, hij is natuurlijk ook voormalig speler van Real Madrid. Uh, heeft dat nog een rol gespeeld? Of waar heeft hij nee, daarover? Nee, hij heeft gezegd dat, hem, dat het hem dat niet zoveel doet. Hij, heeft daar, uh, natuur, hij is al, al, al ruim drie jaar hier in München. Is daar eigenlijk, ja, weggestuurd is een groot woord, maar moest worden verkocht in 2009. Heeft een mooie tijd daar gehad. Maar uh, hij voelt niks extra uit bij het spelen tegen zijn oude werkgever Real. Daar zit hij helemaal niet mee. Voor Robben natuurlijk een prachtige kans morgen om te schitteren, om die topvorm weer te pakken die hij een paar weken geleden had... en zich eigenlijk in het rijtje te mengen van topspelers in Europa. Daar zit hij natuurlijk al bij, maar nu is het moment morgen om zich dus te onderscheiden... om die rushes te maken vanaf de rechterkant, naar binnen te draaien, uit te halen... met links een bekende actie, door te maken... En samen met Ribery, want dat zal belangrijk zijn, samen met Ribery moeten zij Bayern op sleeptouw nemen, morgen tegen de Koninklijke. Dankjewel Jan Rolfs. Morgenavond is Bayern München tegen Real Madrid. Ik zie je morgen Jan. James Dean, for sure You're so fresh to death and sick as cancer Lana Del Rey. Voor ISC Nikolai Nicolai Boylerson is het seizoen voorbij. De Deense linksback liep in het begin van de competitie... een spierscheuring op in zijn hamstring. Daarna ging het drie keer kort na zijn rentree weer mis. En na onderzoek moet u uitwijzen of de spier opnieuw gescheurd is... of alleen maar verrekt. Wat de uitkomst ook is, voetballen zit er voorlopig niet in. En ook voor PSV L Erik Pieters ja, is het EK in gevaar... want de voet van de verdediger moet nog minimaal drie weken in het gips. Vandaag bleek dat er bij de stressfactuur die Pieters maandenlang aan de kant hield... een haagscheurtje was ontstaan. Pas na drie weken kan de ernst van deze nieuwe blessure precies worden beoordeeld. Ook zal dan pas duidelijk worden of hij naar het EK kan of toch niet. Goed nieuws enerzijds voor Robin van Persie... want hij is door de Engelse Voetbalbond genomineerd... voor de prijs Speler van het jaar. Aanvallen die al 27 keer scoorden voor Arsenal... moet het opnemen tegen drie spelers van Manchester City... namelijk Joe Hart, David Silva en Sergio Aguero. Ook Scott Parker van Tottenham Hotspur... en Wayne Rooney van Manchester United zijn genomineerd. Indien Van Persie de prijs in ontvangst neemt... is hij niet de eerste Nederlander... want Ruud van Nistelrooy en Dennis Bergkamp gingen hem voor. Maar het slechte nieuws voor Arsenal is wel... dat de ploeg op punt van verliezen staat tegen Wigan Athletic... Arsenal staat thuis met 1-2 achter. Wigan kwam al na acht minuten met 2-0 voor. En Formalen scoorde nog wel tegen voor Arsenal. Maar het staat daar nog altijd 1-2. We zitten diep in blessuretijd. En in Spanje eindigde Getafe tegen Sevilla in 5-1. En daarmee komen we het einde van deze uitzending van Langste Lijn. We zijn er weer morgenavond om 10 uur. En zometeen op deze zender met het oog op morgen. Gepresenteerd door Lucello Carasso. Dankjewel voor het luisteren. Fijne avond.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 Zorg dat je iedere dag plezier beleeft, ondanks deze moeilijkheden, want in het leven opgespaarde rijkdom is voor de doden niets meer waard. Kaneelgezelschap Doodpaard speelt de persen van Aischie Tot en met 28 april, doodpaard.nl Kijk deze zaterdag live op je tv naar Barcelona, Real Madrid. Bestel deze topwedstrijd op zingo.nl slash tv op bestelling e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Proeven aan kwaliteit? Probeer nu. NRC Handelsblad. Vijf weken voor maar 10 euro. Ga naar nrc.nl slash proef of bel 0800 1428. Dit is Radio 1.